Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Delft is een openbare basisschool voor een deel door brand verwoest. De brandweer probeert te voorkomen dat het hele gebouw in vlammen opgaat. Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. De gemeente Delft hoopt dat er voor maandag alternatieve schoolruimte wordt gevonden, zodat de leerlingen na de vakantie weer les kunnen krijgen. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vanaf morgen de Amerikaanse dollar het betaalmiddel. De drie eilanden zijn vanaf middernacht bijzondere gemeenten van Nederland en ze geven de voorkeur aan de dollar boven de euro. In de winkels kan nog tot februari met de Antilliaanse gulden worden afgerekend. Vandaag waren de banken op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba de hele dag dicht om de omschakeling voor te bereiden. De winkeliers prijzen hun artikelen tot de zomer nog dubbel, zodat iedereen kan controleren of de prijzen niet heimelijk worden verhoogd. Oekraïne heeft een flink deel van zijn voorraad hoogverrijkt uranium naar Rusland gebracht. Daar wordt het onschadelijk gemaakt. Dat gebeurt om te voorkomen dat het uranium in handen valt van criminelen of terroristen. Oekraïne krijgt er laagverrijkt uranium voor terug waarmee dan onderzoek kan worden gedaan. Oekraïne erfde het uranium toen de Sovjet-Unie uiteenviel. In Zuid-Afrika heeft tot nu toe een kleine kwart miljoen Zimbabwanen... een verblijfsvergunning aangevraagd. Vandaag is de laatste dag dat illegale Zimbabwanen... hun formulieren kunnen invullen. Tot nog toe werden ze in Zuid-Afrika gedoogd. Maar iedereen die op 1 januari geen vergunning heeft aangevraagd... zal worden uitgezet. Die maatregel leiden vandaag tot lange rijen voor de overheidskantoren. Iedereen die om middernacht nog in de rij staat... mag alsnog een formulier invullen. Er wonen bijna 2 miljoen Zimbabwanen in Zuid-Afrika... Ze hebben het er doorgaans niet makkelijk... en zijn soms het slachtoffer van geweld van Zuid-Afrikanen... die vinden dat ze hun banen inpikken. Het weer, behalve in het westen, op veel plaatsen dichte mist. Rond middernacht ligt de temperatuur tussen de 0 en plus 3 graden. Op die is het druilerig en een graad of 4. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. 2 minuten over 10. Goedenavond. Je hoort op deze Audia's avond de hoogtepunten van BNN Today. En nog 1 uur en 57 minuten te gaan en dan is het 2011. Om 11 uur een heel speciale uitzending van Met het Oog op Morgen hier bij Radio 1. En bij ons hoor je dit uur nog gesprekken met Hero Brinkman, Werner Loens en Peter Plasman. En we draaien de muziek die hier in de studio van BNN Today is opgenomen. Maar we trappen dit uur af met een van de meest besproken personen van dit jaar: Hero Brinkman. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, het is het jaar van de PVV, het jaar van Geert Wilders... maar toch ook zeker het jaar van Hero Brinkman, de bekendste PVV'er na nou, Wilders. Oud politieman, grote bek, workaholic en... <laughs> uh, ja, toch? <laughs> Dat is een mooie binnenkomen. <laughs> <laughs> ja, klopt hij of niet? Uh, ja, ik ben wel heel uitgesproken, ja. Ja, precies. Ja, dat is een beetje BNN, en dat is zo te Ja, zeggen. Nee, dat ja, mag, ook, mag ook ja. allemaal. Hoor. Geen probleem. En sinds afgelopen vrijdag uh, ook nog lijsttrekker van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Verkiezingen dus in maart, begin maart. Um, hoe was zijn jaar? Daar kijken wij op terug. Goedenavond. Nog Goedenavond. eventjes, had ik nog niet gezegd. Nee. Wilt u iets drinken? Een kopje thee, een biertje? Volgens mij uh, komt er een cola uit je aan. aan. Dat is het tegenwoordig, hè? vrouwencola? Nee, nee, nee, nee, gewoon een echte man. Gewoon man ja, goed? We hadden het net al even over kerstvakantie, uh, vroeg ik aan u. Is die eens begonnen? Met, of, toen zei ik, mag ik het zo noemen of moet ik het echt officieel kerstreces noemen? Maar het is geen vakantie voor u. Nou, kijk, je mag het vakantie noemen. Er zijn uh, heel veel collega's die inderdaad ook op vakantie gaan. En daar ook uh, natuurlijk alle recht op hebben. Maar als politicus heb je, uh, moet je altijd rekening mee houden... dat uh, tijdens zo'n reces, zoals dat officieel heet... Ja, dat je teruggeroepen kunt worden. En dan, uh, dan wordt er verlangd dat je binnen 24 uur weer in Nederland bent. Ja. Maar ja, dan kan je wel weggaan en hopen dat het niet gebeurt. Maar u gaat ook niet weg? Ik ga ook niet weg, nee. nee. nee ik heb uh, genoeg dingen te doen hier in Nederland. Ik moet de, de verkiezingen voor de PS, uh, Noord-Holland, moet ik voorbereiden. En ben daar heel druk mee bezig. En niet leuker, lekker een beetje sleeën met uw zoon? Ja, dat, uh, dat doe ik ook allemaal. Tuurlijk, oh, uiteraard. Al... Ja, ja. ja. Dat heeft ja. u al wel gedaan dit weekend? Uh, ja, heb ik dit weekend heb ik gisteravond nog gedaan. Uh, ja, nee, dat, uh, dat komt allemaal goed. Dat dan weer wel. Ja, goed. Ja, na, de, na de vakantie, na het hard werken voor u. Want ik ben lijsttrekker van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Ja. Uh, en ik begreep, u werkt al 80 tot 100 uur per week. Ja. Hoe gaat u dit nog bijproppen? Gewoon door heel goed het werk in de Tweede Kamer te organiseren. En nogmaals, uh, ik heb dat ook gezegd bij de presentatie van de kandidaten afgelopen vrijdag. Uh, ik ga mij verkiesbaar stellen als, uh, als uh, lijsttrekker. Dat betekent dat ik ongetwijfeld in die Provinciale Staten ga komen. Maar ik beloof ook, als politicus moet je eigenlijk nooit wat beloven... Hè? maar ik beloof in ieder geval wel uh, uh, dat ik uh, de volledige periode... in de Provinciale Staten blijf zitten. Uh, en ik ga er alle zijden bij zetten om dat, uh, om dat uh, op voldoende niveau uh, te kunnen doen. Ja, om... maar dat kost ook niet zo heel veel tijd, toch? Nou, dat valt altijd weer tegen. Uh, uh, uh, uh, blijkt ook uit ervaring. Uh, ook mensen die in de, provincie, in de gemeenteraad bijvoorbeeld zitten... Uh, dan wordt altijd gerekend op 10 tot 15 uur uh, per week. Maar als je het goed wil doen, dan zul je zien... dan ben je altijd toch meer en meer uurtjes kwijt. En daar reken ik ook een beetje op, eerlijk gezegd... Uh, wat betreft de provinciale staten. Goed, we houden u aan uw belofte alvast. Absoluut. We, uh, we kijken even terug op het afgelopen jaar. Hoe, hoe kijkt u terug op dit jaar? Wat was het voor een jaar? Ja, het was een, uh, een jaar met, uh, met hele hoge pieken en hele diepe dalen, om het maar zo te zeggen. Maar waar we uiteindelijk, vind ik persoonlijk, uh, toch weer goed zijn uitgekomen. Uh, sterker uit uh, zijn gekomen. Ik heb uh, ontzettend veel uh, zin in het komende jaar. Ik vind dat we een fractie zijn geworden uh, uh, die er mag zijn. Hele goede mensen. Uh, we zijn door allerlei uh, ellende, zijn we toch toch nog sterker geworden dan we uh, ooit hadden vermoed dat we dat zouden worden. Uh, inhoudelijk hebben we een, een hele goede fractie. Uh, dus ik, uh, ja, ik kijk echt, uh, echt uit naar het volgende jaar. En u, voor u persoonlijk, wat, voor, wat heeft u behaald dit jaar? Ja, twee zaken. Ten eerste natuurlijk de, de schitterende uitslag uh, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in juni uh, met 24 zetels. Hoe je het went of keert, dat is een prestatie van formaat geweest, denk ik. Na een uh, periode waarin we met uh, negen man, drieënhalf jaar lang... ons helemaal schompers gewerkt hebben daar in die Tweede Kamer... en de politiek beheerst hebben, uh, was het natuurlijk maar de vraag... hoe zouden we het doen uh, bij de kiezer? Nou, dat is uh, rijkelijk beloond, zou ik zeggen. En uh, ja, ik ben toch ontzettend blij dat ik uh, uh, toen... Uh, mij eigenlijk uh, uh, tegen, de, tegen de fractie in durf ik wel te zeggen, een beslissing heb genomen... om te pleiten voor meer democratisering en voor een jongere organisatie. Uh, wat er ook uiteindelijk uit is gekomen, daar kun je over soebatten. En of ik daar blij mee moet zijn of niet blij mee moet zijn. Hoe je het wilt of keert. Ik heb uh, de knuppel in het hoenderhok gegooid. Het punt is gemaakt, het punt uh, staat er. En het punt zal wat dat betreft ook niet meer weggaan. Nou, dus dat, dat heeft u erbij gewonnen, zegt u? Want het is in ieder geval op de kaart gezet. Ik heb een aantal, aantal dingen meer gewonnen, maar dat ging over de Interne processen binnen de fractie, mm. en ik volgens mij heb ik je heel toevallig net uh, gezegd dat binnen de fractie, uh, oh nee, dat was met je collega, uh, pardon, mm. uh, dat uh, binnen dat de fractie had ik niet opgelet. Nee nee, nee, nee, nee, nee, je let heel goed op dat binnen de fractie wij uh, nooit praten over hoe wij de uh, zaken tot stand zijn gekomen uh, en welke beslissingen er allemaal genomen zijn. Uh, daar doen we nooit uitlating over, maar ik ben over het uiteindelijke resultaat ben ik buitengewoon tevreden. Mm. Nou, nou bent u de enige PVV'er die opstaat tegen Wilders. Of in ieder geval waar, waar wij het publiek iets van merkt. En, uh, en zeker met natuurlijk met dat hele democratiseringsverhaal van u... ging toch wel recht tegen Wilders in. Als u nou diep in het hart van Wilders kijkt... is hij dan stiekem heel erg blij met Hero Brinkman? Nou, ik, ik, ik weet zeker dat Geert ontzettend blij is met Heren Brinkman nog steeds. En dan hoef ik niet eens diep in zijn hart te kijken. We hebben hele goede gesprekken gehad, ook de afgelopen tijd nog. En dan weet ik dat. Kijk, En het is ook zeker niet zo dat Heren Brinkman tegen Geert Wilders in is gegaan. Wij hebben gewoon over de toekomst van de partij... en de manier waarop we dat vorm moeten, krijgen, moeten geven... en ik moet zeggen beweging, ik mag niet zeggen partij... maar over, over die toekomst, daar hebben we een verschil van mening. En dat was voor mij een dermate belangrijk en groot verschil waarvan ik vond dat mijn achterban, uh, onze achterban, de PVV-achterban... zich daarover uit moest spreken. En dat kan alleen maar tijdens een verkiezing. Want wij kunnen geen con congres organiseren, want we zijn geen politieke partij. Uh, dat was het dilemma waarin ik zat. En daarin moest ik een beslissing nemen. En ik had al ruim van tevoren, uh, omstreeks uh, overigens deze tijd uh, vorig jaar... al mm. een beslissing genomen dat als er, uh, als er een verkiezing gaat komen... dat ik dat dan tijdens die verkiezing ga doen op deze wijze, zoals ik dat gedaan heb. Maar daarmee uh, uh, is, het, is het helemaal niet, uh, uh, uh, moet het beeld niet gescha geschapen worden dat Hero Brinkman zich tegen Geert Wilders gaat keren. Want dat is absoluut niet het geval. Maar een beeld dat. Tenminste, dat, daar dacht ik aan. Wat zich wel een beetje voordoet is, is... het zou ook allemaal een fijn, leuk spelletje tussen u en Geert Wilders kunnen zijn. Dat u ja. heeft afgesproken dat u nou de grote bek heeft. U bent dan de criticus. En dat staat goed voor de PVV. Want kritiek is mogelijk binnen de PVV. Ja. Maar en voor de rest, u verbindt er toch namelijk geen conclusies aan. Ja. U, u stapt niet op. U dreigt ook niet eens echt. En uh, iedereen tevreden. Ja, ja ik, heb, uh, ik, ik heb dit... Uh... Dit scenario heb ik heel vaak te horen gekregen. en ja, Hoe moet ik nu bewijzen dat dat niet het geval is? Ik bedoel, ja, je moet me overtuigen. Ik, ik, ik, ik ben nou ja, politicus. Uh, ik, best. Ik, ik, wil, ik wil u uh, sferen op alles wat me lief is dat dat niet het geval is. Is dat voldoende? Ja. Het is namelijk niet ja. waar. Uh, uh, ik, ik, ik was bloednerveus, uh, durf ik best te zeggen. En mensen die mij kennen, en mensen ook media die mij kennen, die weten dat ook. Ik was bloednerveus op de avond dat ik dat uh, uh, bij Paul en Witteman uh, ging verkondigen. Want ik wist uh, niet, ik had een aantal scenario's klaar liggen... en ik kon wel een beetje inschatten wat er zou gaan gebeuren. En dat is ook uiteindelijk gebeurd en daar ben ik ook erg blij om. Maar uh, ik wist op dat moment niet 1, 2, 3 uh, hoe, hoe dit uh, zou vallen binnen de fractie. Um, en er zijn tot op de dag van vandaag nog steeds mensen ontzettend boos op mij. Uh, ook binnen de fractie, voor het feit dat ik dat op die manier zo gedaan Zoals heb. Zoals Bosma. Ja, ik ga geen namen noemen, maar, uh, maar nogmaals, nee, uh, de, nogmaals, ik ga absoluut geen namen noemen. En ik wil ook niet insinueren wie het dan wel zou zijn. Maar uh, uh, uh, er zijn nog steeds mensen hmm. echt heel boos. Dus dat, dat geeft maar weer aan dat er natuurlijk helemaal geen opzetje is uh, geweest tussen Geert en mij. Nou ja, het kan een opzetje tussen u en Geert zijn. Voor de rest weet niemand er iets van. Dat zou. Nee nogmaals, het is Dat nee. kan, maar het is absoluut geen opzetje tussen Geert en mij geweest. Er was natuurlijk ook veel gedoe uh, over de PVV-Kamerleden. Uh, veroordelingen van Lucas of van en van Bemmel. En dat laatste kwam aan het licht door uh, RTL Nieuws. Leden van de Tweede Kamer geven openheid over hun verleden. In antwoord op vragen van RTL Nieuws spelen ze open kaart... over hun eventuele strafblad en veroordelingen. 149 van de 150 kamerleden hebben antwoord gegeven. Ja. Eentje niet. Ja. Weet u wie dat was? Ja, dat was ik zelf. Dat klopt. Heeft u een voordeling achter de rug? Nee. Dus dat had u makkelijk in kunnen vullen. Ja, nou, dat verhaal over die RTL-vragenlijst. U had gekozen dat niet in te vullen. Het ging natuurlijk over dat nieuws dat er buiten kwam dat u doorreed. Nee, ik moet het correct zeggen dat ja. u, u had gedronken... en u had geen zin in een politiecontrole. En daarom reed u er met gedoofde lichten voorbij. Zo zeg ik het goed. Nee, zo, nee zo was het ook niet. Maar nou ja, maar, goed, we kennen het verhaal. Ik, we dat we kennen het verhaal, maakt het ook verder niet uit. Nee, precies. Wat uh, ik wilde vragen is, achteraf gezien, bent u... Denkt u niet van had ik het maar gewoon gezegd? Nee, Wat de hele nee, ik laat, ik, ik, uh, ten eerste, ik ben niet veroordeeld, dus ik heb niet gelogen bij Paul Witteman. Dat zou ik nooit doen. Uh, uh, ik heb, uh, ik heb gewoon een schikking van 200 euro betaald. Uh, overigens, net zoals uh, die tien andere verkeersboetes die ik dit jaar gehad heb, uh, die ik ook allemaal netjes betaald heb. Uh, ja, waar hebben we het in vredesnaam over, zou ik zeggen. Maar uh, even voor de helderheid, uh, ik laat mij, ik heb me, in, ik ben 22 jaar politieman geweest en ik ben ook in die politietijd, door grote criminelen... heel vaak uh, uh, bedreigd en ook, uh, ook gechanteerd. En er is iets waar ik een on ongelofelijke bloedrekel aan heb. En dat is een chantage. Je vond dit chantage? En dit is gewoon een chantage van RTL geweest. Onder het mom van... jij vult die formulieren in, als je dat niet doet... Dan gaan wij je helemaal natrekken, napluizen. Nou, weet je, en de volgende keer doet u het gewoon weer niet? Want absoluut dat, niet. Dat, dat ik, vind, ik vind met alle respect... Uh, uh, ik heb heel veel, en die, kun, die kan ik niet op twee handen tellen... Ik heb heel veel uh, politici gehoord die het helemaal inhoudelijk met mij eens waren. Mm -hmm. En op mijn vraag, waarom heb je dan in vredesnaam toch dat formulier ingevuld? Zeiden ze, ja, ja, ja, maar dan gaan ze juist extra pakken. Dan, nou, Met alle respect, uh, dan hou ik liever mijn rug recht. Dan pakken ze helemaal. Uh, uh, be my guest. Je zoekt het allemaal maar uit, maar ik werk daar niet aan mee. Ik laat me in mijn leven niet chanteren... ...nog door uh, mijn achterbuurman, nog door uh, de pers. Wat een, een zwakke ruggengraat heeft de rest dan, hè, eigenlijk? Ja, misschien wel, ja. <lacht> Al die 149 anderen. Ja. ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik bedoel, dat is, hun, uh, uh, dat is de beslissing van die mensen geweest. En, dat, dat moet, en Ik bedoel, ik, ik, ja, ik snap dat ook... ...als je daar allemaal verder niks over wil zeggen, maar... Uh, Um, uh, ik doe dat in ieder geval niet. Ik heb daar een broertje dood aan. Is het uw, uw leven, en dat is niet alleen van, dat is van elke politicus... maar zeker van een PVV'er, dan ligt je nogal om een vergrootglas. Lijkt mij persoonlijk verschrikkelijk dat ik s ochtends de deur uitkom... en vanaf dat moment zijn alle ogen op mij gericht. Heeft het u veranderd? Ja, ja, wel. Ja, het heeft me wel veranderd, ja. Hoe? Um, nou, je noemt uh, twee belangrijke uh, kenmerken. Uh, ten eerste... Het, het harde werken, daar hadden we het net al over. Dat had ik uh, niet zo ingeschat, heel eerlijk gezegd. Maar ik heb er geen moeite mee, want ik vind het hartstikke leuk. Gaat u nog de provinciale staat ja, er ook bij Ja, ik vind doen? het allemaal hartstikke... Echt waar, uh, time flies when you're having fun. Ik vind het echt schitterend. Maar dat is een facet wat ik in het begin... Uh, niet uh, goed had ingeschat toen de politiek ingaan. En het ja. andere verzet is dat je niet in een glazen huisje werkt bij de PVV... maar dat je echt in een heel miniem kristallen huisje werkt. En uh, dat was al natuurlijk een beetje zo uh, toen ik bij de politie werkte. Uh, want daar werk je ook in een glazen huisje. Maar dat is bij de PVV gewoon tienmaal uh, erger geworden. En ja dat is wel iets waar ik, uh, waar ik uh, moeite mee heb. Ik heb het voorbeeld ook wel eens in een interview gezegd. Geef dan een ander voorbeeld, zou ik zeggen. <laughs> ja, dat is een goede um, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, ik ben er gewoon uh, in mijn privé op dit moment... heel erg beducht voor allerlei, uh, om betrokken te worden bij allerlei... Uh, dingetjes die mensen uh, weer tegen je kunnen gaan gebruiken. Ik ben, als, als, als, als burgers ruzie hebben met elkaar, dan was ik vroeger als oud-politieman genegen om daarin te gaan bemiddelen. Nou, dat is iets wat ik op dit moment nooit en te nimmer meer zou doen. En Want dat, voor je het weet schuift je iets in de schoenen? Ja, voor je het weet uh, gebeurt er iets. En uh, maakt iemand uh, met zijn gsm een fotootje en sta je op Twitter en de volgende dag sta je weer voor, op voorpagina dat is toch verschrikkelijk? Ja, je, ja, dat is vreselijk. Je, ben, je bent ja. niet meer hoe je bent eigenlijk. Ja, ja, nou nee, ja, je bent ik ben, nog steeds, ik ben nog steeds dezelfde wie ik ben. Alleen, uh, je bent gewoon voorzichtig geworden. Ja, maar bijvoorbeeld privé, um, uh, u bent gescheiden, toch? Ik ben nooit getrouwd. Ik ben niet en, meer en, samen en, uh, met de moeder ga, van Ga kind. niet met mij over privé praten. Want, uh, daar, uh, nee, maar het is algemeen bekend dat, dat, het, dat het kwam vanwege de werkdruk. Dat, uh, dat, dat, dat mede, het daardoor niet goed ging. Mede, gegaan. daar waren ook andere oorzaken van. Ja. Maar mede, mede het feit dat ik uh, veel weg was natuurlijk. Ja, maar dat vind ik wel nogal een opoffering. Ik zou het even kennen. Ja. ik ben ook gescheiden. Wel ja. gescheiden, ja. dit jaar. Ja. Heeft misschien toch ook wel iets te maken met uh, de, de werktijden. Het ja. is niet echt gezellig, nee. mijn werktijden. Nee. En het is best wel een opoffering voor ja. leuk werk. Ja. Hoe ziet u dat? Ja, nou ja, luister, je hebt ook gelijk. Het is ook een opoffering, maar ik, heb, um, ik ben nou eenmaal iemand... Als ik ergens voor ga, ga ik daar 300% voor. En... Um, uh, en dat blijft ook zo. En dit, dit, deze taak die ik nu in mijn leven uh, volbreng, is voor mij gewoon buitengewoon belangrijk. En dat, uh, ik heb er heel veel voor over. Belangrijker dan de liefde? <laughs> ja, misschien wel. Oh. oh nee, helemaal niet. Oh, dat is een keuze die je maakt. Maar nogmaals, uh, uh, dat zeg ik nu, en dat kan over een jaar weer anders zijn. Als dat u, wel. Uh, hoe verdrijft u dan de <coughs> eenzaamheid als u s'avonds thuis komt? Hey, ik ben, nou, zo erg, nee, we gaan ons toch niet als een zielige, eenzame man afschilderen? Kom ah, het is op bijna nou. kerst, Ik nee, ja, willen onzin. de mensen horen, meneer nee, drinkman. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, sorry, dan moet ik ze teleurstellen. Nee, jongens, ik ben absoluut u niet eenzaamheid. U gaat toch geen lek zuipen met vrienden. Oh, nee, ook niet. <laughs> ja, nou, ik ben de bob. ik ben de, bop, hè. Ik ben de ja. eeuwige bob. Dus... Ja, nog steeds? Ja. ja geen ja. druppel? Nee. Nee? Nee. niet, stiekem... Ik <laughs> ben niet met kerst. <laughs> nee, nee. Nou, lekkere kerst met u. Ja, maar gezellig. ik ben hartstikke gezellig. Echt ja. waar. Ja. ja. Nee, ik ben, uh, dat, dat heb ik er allemaal niet voor over. Uh, dat, uh, en dat hoeft ook allemaal niet. Uh, ik ben hartstikke gezellig met feestjes en partijen hoor. Geen probleem. Even nog tot slot. De laatste 1 minuut 47. Um, er stond iets in de volkskrant dat u er flink op losmept. Uh, wel eens uh, heeft gedaan bij, toen u ME'er was. En ik dacht, is dat nou gewoon een beetje stoere praat? Of heeft u dat echt gedaan? <kwijnt> Nou, uh, uh, ja, allebei. Nee, kijk... <laughs> allebei. <laughs> kijk, in, in, in elk interview moet je uh, als heer Brinkman zijn... dan moet je natuurlijk uh, wel wat, jouw wat, wat, wat provoceren ja. af en toe. Uh, dus de, in, in dat uh, geval mag je die alinea ook wel uh, uh, in dat vakje uh, duwen. Maar het is natuurlijk wel waar... Uh, als je bij de mobiele eenheid zit en je wordt helemaal verrot gegooid... door, uh, door dat, uh, dat, uh, dat straatuig. Uh, die denken dat, uh, dat je daar maar uh, toch alleen maar staat om uh, stenen te happen en je krijgt er eentje voor je wapenstok. Ja, ja, vind je het raar dat de politieman dan denkt... nou, uh, die heb je mooi te pakken. Maar ja, sterker nog, <laughs> is het niet zo dat... Ik, ik heb drie vrienden bij de, die bij de politie zitten... Ja. dus af en toe bij de ME. Die zeggen allemaal, het is niks heerlijkers... dan gelegitimeerd uh, een hooligan of een kraker in elkaar Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk ook datgene wat ik een beetje... plastisch probeerde uh, door te geven... Aan, uh, aan, de, aan de lezers van Volkskrant. Uh, en volgens mij is dat redelijk gelukt. Nee, maar dat is ook niet... Volgens mij is dat hartstikke logisch. Als je dat niet kunt en niet wilt... Ja, dan moet je niet bij, bij de mobiele eenheid gaan werken. Eigenlijk valt u best wel mee, hè? Nou, dank je. Vindt ik wel. van je. Ja, jij ook wel. <laughs> ja, u kende mij nog niet en ik uh, wel van tv. Dat is waar. Ik dacht, ik ben een enorme bullebak, maar ach. Nee, nee, nee. nee. nee. Grote mond maar klein hart. Heeft u nog iets geprovoceerd dit interview? Iets wat morgen in de krant staat, wat nee, dan niet volgens waar was? mij heb ik me redelijk ingehouden, toch? Jammer. Ja, ja, sorry. Nou ja. Sielig met de kerst in zijn eentje thuis. <laughs> nou, kijk al. Heren <laughs> brengt dank. Dit is Radio 1. BNM Today. Dat zou Willemijn eigenlijk doen hè, op deze Oudejaarsavond. Nou ja, die is vast niet alleen. Nog iets meer dan een anderhalf uur te gaan. Uh, wij hebben hier vast de champagne alvast ontkeurd. Ik stel voor dat je dat thuis ook alvast doet. Uh, luister ondertussen naar het jaar van Joris Kreugel. In Sneek op de derde etage van een flat, woont Johannes Pruit. En dat is best wel een bijzondere man. Want toen hij een jaar of 16 was, had hij al 100.000 gulden verdiend. En later werd hij zelfs miljonair in de autohandel. Maar hij liet alles achter zich en vertrok naar Thailand... waar hij een hostel begon met 72 kamers. Maar ook daar op een dag was hij het zat en ging weer terug naar Nederland. Hij nam een vrouw mee, een Thaise, illegaal, maar die is inmiddels legaal in Nederland. Maar toen hij hier aankwam, had hij helemaal niets meer. Hij was gewoon berooid. Hij was zelfs dakloos... En uiteindelijk kreeg hij nog een uitkering van 800 zoveel euro. En uiteindelijk, toen zijn vrouw hier ook legaal was in Nederland... werd dat 1200 euro. En dit heeft hem allemaal zo gegrepen hoe het is om in de bijstand te leven... dat hij nu een partij heeft opgericht. Want je denkt natuurlijk, oh, de verkiezingen zijn afgelopen... maar hier is Sneek niet. Daar zijn binnenkort namelijk gemeenteraadsverkiezingen. En Johannes heeft dus een partij opgericht... de Partij voor de Bijstand lijst 10. En ik sta hier met hem in de woonkamer. En hij is alle posters aan het oprollen die hij al door de stad heeft verspreid. Maar hij heeft er nog 700 over en die moeten ook nog ergens opgeplakt worden. Maar geld maakt absoluut niet gelukkig, maar ik moet wel eten. Dat is wel belangrijk. Nou heb ik genoeg om gewoon alles netjes te kunnen betalen. Wat uh, heb je met blouwen? Ik heb niks met blouwen. Niks meer blowen. Ja. He? Maar goed, maar je hebt het toch ook over een sociale koffieshop waar een jointje 1 euro kost. Dat klopt. Iemand in de bijstand krijgt weer hetzelfde verhaal... Die kan niet 2,50 euro betalen voor een joint, maar kan wel 1 euro betalen. Maar je weet toch dat je van een, een blow heel passief wordt? En iemand in de bijstand die moet toch eigenlijk een beetje actief worden? Drank maakt meer kapot dan softdrugs. Dat weet ik wel, maar goed, dan hebben we het ook nog over het bier daar op het pamflet. Ja. Dat kost 50 eurocent, dus dat is ook heel goedkoop. Ja. Dus eigenlijk geldt dat voor een jointje voor een biertje natuurlijk ook. Dat klopt. Dat is niet goed voor je. Met maten. Doe alles met maten. Goed. Goed dan hebben we dus even het uh, sociale barretje gehad. Maar dan moet er ook dus een sociale snackbar komen... waar je een patatje voor uh, 50 eurocent kan kopen. Dat patatje van 50 eurocent is precies hetzelfde verhaal weer. Maar als je vier kinderen hebt en je zegt allemaal een patatje... dan ben je voor maar 10 euro kwijt. ben je wel Dat kan gewoon voor 2,50 euro. 50. Pas je wel een beetje op, want je maakt je wel heel erg druk. Ik ben soms zeer opgewonden, omdat het gewoon komt dat het gewoon... Dit sociale systeem in Nederland doodt voor geen ene zodenmieter! Maar ik bedoel van, uh, ja, je kan het me ook rustig vertellen. Emoties, emoties, emoties, emoties. daar krijg je ervan. Ja? Echt. Hé, hey, word je niet voor gek verklaard? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ze weten precies dat ik echt fanatiek ben. Ik ga echt door tot het gaatje! Heb je al aanhangers? Ja, 1500 minimaal. Je oh. kan je poses bijna niet meer vasthouden. Nee, dat, dat is niet normaal. Hé, hey, maar je bent ooit miljonair geweest, hè? Ja, voel je je nou gelukkiger? Ja, ik heb nou te eten, ik heb het dak boven mijn hoofd. dat is belangrijk. Geld stelt niks voor. Mensen maken zich alleen maar druk om geld. Dat is niet normaal. Het blijft niet echt goed uh, zitten nee. met het natte weer en die wind. Dat valt niet mee. Het is zo erg om in de bijstand te zitten. Nou, het is een ram. ramp. Elk mens wil werken. Maar waarom doe je moet je dat dan niet? Er moeten banen komen. Ik ga, ben ik dan niet aan het werk dan? Nou, je bent nu aan het werk, want nog de steeds. Ik voor volgende partij. Er zijn geen banen soms te krijgen. Is het moeilijk hier? Heel moeilijk, heel moeilijk. Als het zo eenvoudig was, had ik geen partij opgericht. Maar je bent maar... ooit als zelfstandige miljonair geweest. Dat klopt, maar toen was ik nog klein. En nu ben je oud? Nou, ben ik een oude lul. We gaan koffie drinken. Lekker. Kennen we nog betalen? En het is werkelijk waar noodweer hier in Sneek. En Johannes die blijft stug doorgaan met zijn posters plakken hier door de wijk. En heel eerlijk, ja, ik vind het een hele aardige vent. En het is een heel nobel streef om op te komen voor de mensen in de bijstand. Maar als ik hier zou wonen, zou hij mijn stem niet krijgen. Zometeen advocaat Peter Plasman met het grootste advocatentalent van Nederland. In 2010 was het jaar van Tim Knol. Je zag hem en hoorde hem overal. Was kind aan huis bij De Wereld draait door en is een van de meest gedraaide artiesten op 3FM. En hier speelde hij Find Another Love. The things I've tried to make you smile. Slowly moving forward. Sliding backwards once again The way we let it linger Talent. Today is talent. Hollands Hoop voor de toekomst. Iedere vrijdagavond zit hier aan tafel een meester uit een bepaald vakgebied naast een jong talent uit hetzelfde vak. Nou, in dit geval zijn ze allebei meester in de rechten. De oude rol in dit vak verdedigt de grote namen als Mohammed B., Sam Klepper en uh, de directeur van SA Fireworks. En hij bezoekt zijn klanten altijd op de motor: strafrechtadvocaat Peter Plasman. Goedenavond. Goedenavond. Nu ook op de motor, trouwens? Of? Nee, het is nu uh, iets te glad, dus het is nu gewoon ronduit gevaarlijk. Ja. En dat vindt mijn vrouw echt niet goed. En mijn kantoor vindt het ook niet goed. Maar je had het zelf eigenlijk wel gewild, begrijp ik? ik zit, ja, ik zit zelfs liefst zo lang mogelijk op de motor. Maar dit kan echt niet. Nee. Dat vind ik levensgevaarlijk. Nee. En um, je hebt een talent meegenomen. Esther van der Zee, 30 jaar oud. En advocaat op het kantoor van Peter Plasman, Plasman-advocaat. Esther, goedenavond. Goedenavond. Ook gewoon met de auto, dus? Ja, ik uh, kom mooi. Uh, we zijn samen in één auto gekomen. Wiens auto? Wat denk je? De auto van, uh, van de, de meesten. Ja. Wat is dat voor een auto? Dat is de snelste mini die ze ooit gemaakt hebben. Oh. Een mini GP Works. Sneller kun je ze niet krijgen. Goed dat jullie zijn. Um, uh, uh, ja, Peter Plasman, Plasman Advocaten natuurlijk niet het minste kantoor van Nederland. Eigenlijk een van de bekendste, denk ik. Um, hoe ben je daarbij gekomen? Um, ja, ik uh, had veel van uh, dat kantoor gehoord. Zowel natuurlijk in de pers, maar ook. En dat is ook heel belangrijk. Uh, van uh, docenten, medestudenten. We gingen daar uh, gewoon hele goede verhalen. delen deden daar over de ronde. Um, en daarna heb ik het geluk gehad dat ik daar een studentstage heb mogen lopen. Waardoor je, dat is natuurlijk de beste manier om een kantoor echt goed te leren kennen. En de mensen die daar werken. En dat... Uh, ja, bleek dat het eigenlijk nog beter was dan de verhalen die de ronde deden. En toen heb ik het geluk gehad dat ik daar uh, terecht kom als uh, advocaat-stagiair. Ja, geluk, geluk, geluk. Of kan je ook nog wat? Ik heb natuurlijk wel heel hard mijn best gedaan <lacht> tijdens die studentstage. Want uh, ik heb het kantoor leren kennen, maar je hoopt natuurlijk ook dat ze jou leren kennen. Maar uh, met geluk bedoel ik ook dat ik uh, erg blij ben dat ik daar uh, een plek gekregen heb. Wat is er zo mooi aan het kantoor? Ten eerste vind ik heel mooi aan het kantoor dat... Uh, alle zaken aannemen, dus alle soorten strafzaken, uh, mensen die komen, zijn geen, uh, we, daar wordt niks in uitgesloten. Het is niet zo van, ja, we komen met een, een zware zedenzaak, nou, daar wagen wij ons niet aan. En ik vind dat toch wel de kern van een, uh, ja, een goede strafrechtadvocaat, dat hij uh, als hij zijn werk goed doet, dat hij eigenlijk uh, alle zaken zou moeten kunnen aannemen. Dus dat vond ik echt uh, een heel goed uh, punt. En daarbij, uh, ja, Peter Plasman. Uh, ja, daar had ik en heb ik nog steeds bewondering voor. Dus om in dat kantoor samen te kunnen werken, dat uh, ja, was ook wel iets wat uh, ja. mij aansprak. Vertel juist waarom is zij zo'n goede advocaat? Um, nou, ik heb net gehoord waarom ze bij ons is komen werken. En toen dacht ik, nou dan ben je een talent als je het allemaal zo mooi kunt vertellen. <lacht> ja. uh, zij is uh, een goede advocaat voor, voor ons kantoor. Want dat hoort er wel bij. Ze is gewoon een goede advocaat. Maar ze is vooral een goede advocaat voor ons kantoor. Omdat ze, uh, wij een hele diffuse samenstelling hebben... van allemaal verschillende karakters. Dus eigenlijk is het een hele belangrijke voorwaarde dat je daarin past. Ja. Uh, dat je als advocaat ook iets hebt wat anderen dan weer net niet hebben. Iedereen heeft zijn sterke en zijn zwakkere punten. En als dat elkaar aanvult, dan heb je in totaliteit iets heel moois. Maar Esther is een, een uh, en dat is het belangrijkste voor een advocaat... voor een strafpleit is een, gewoon een hele gedreven vrouw... die heel goed wil zijn in haar vak en daar ook alles voor doet... En eh, heel erg betrokken bij, bij cliënten. Eh, maar ook wel weer zakelijk. Dus niet van het type huilen en s'avonds wakker liggen... en eh, cliënten aan het pamperen. Hè, want dat komt ook wel eens voor... dat je ook tevens een soort maatschappelijk werkster bent. Nou, dat is dan ga je iets te ver door. Dus dat is... Mm -hmm. Uh, compassie met de cliënt, alles doen voor je cliënt, maar op een zakelijke manier waardoor je dat ook het beste kunt doen. Want als je, dat, als je daar te veel in meegaat, en dat kom ik ook regelmatig tegen, dus dat is een gevaar als je, als je, heel, veel, als je heel erg voor het belang van de cliënt gaat en compassie mee hebt, dat je daar een beetje in verzandt. Nou, dat doet ze juist niet. En dat is precies de goede, uh, de goede middenweg tussen professioneel bezig zijn zonder het. het ook het, het persoonlijk belang van je cliënt uit het oog te verliezen. En het is een goed juriste, dat is ook wel belangrijk. En ze kan ook uh, uh, het goed over het voetlicht krijgen. Wat... Noem eens even een, een zaak waar je heel trots op bent. Ja, want een, bijvoorbeeld een leuke zaak is wat je wel eens hebt... als iemand in de eerste aanleg wordt bij de rechtbank dus wordt veroordeeld... tot een uh, behoorlijk hoge straf. Je krijgt dat dossier en dat kreeg ik in dit geval ook. Uh, dat nam ik over van een andere advocaat, buiten mm -hmm. ons kantoor overigens. En dan ga je kijken van op welke manier kan ik nou voor deze cliënt daar nog winst? Waar valt de winst te behalen? Nou, in dit geval viel toch ook winst te behalen in de straf. Een hele hoge straf opgelegd gekregen voor een grootschalige cocaïnehandel. En uh, soms is het dan goed om je tactiek in die zaak te veranderen. En in dit geval betekende dat deze jongen um, meer openheid van zaken ging geven bij de bij het hof in dit geval. Om op die manier te kijken of we iets uh, konden veranderen, ook aan de straf. En dat is gelukt. Van de zeven ging hij naar de vier. En dat is natuurlijk wel een resultaat waar de cliënt heel erg blij mee was. En als een cliënt blij is met het resultaat, ben ik dat ook. En jij hebt hem geadviseerd om, om opener te zijn? Ik heb met hem dat besproken de en nadelen en hem aangegeven van nou, ik denk dat je het beste die kant op kan gaan, omdat daar de winst zit. Ja, ja. Het is fijn als dat lukt. Ja, dat, dat zegt ze heel makkelijk. Van, ja, ik zeg, je kan beter opening van zaak geven. Maar dat is, een, dat is heel erg lastig. Zeker als het gaat om zware opiumwet overtredingen. Dan is eigenlijk altijd de lijn niks zeggen. En hopen dat er ergens formeel wat fout zit. En euh, ja, we kijken wel hoe een koe een haas vangt. En, en die mensen willen meestal ook niks vertellen. Dus het is al op zich een, een vrij moedig advies. Van ja, ga maar praten. Men, de, de, de, die, die cliënten houden vaak ook helemaal niet van iets, iets in de richting van bekennen. Nee. Terwijl. Esther dan in die zaak doorhad van ja, dit is de weg die je moet bewandelen. Bewijs aanvechten heeft geen zin, dat, dat was te veel maar dan een cliënt ook ervan overtuigen van ja dit is de weg, terwijl je niet weet wat de afloop zal zijn. Want als zo'n jongen bekend en hij krijgt even goed zeven jaar, dan voelt hij zich van, dan denkt hij dit is helemaal geen goede rechtsbijstand geweest, Terwijl dat misschien nog steeds zo is. Ja. Dus dan is het ook, dus dat is een, een ze vertelt het vrij makkelijk Esther, maar dat is een vrij moeilijk, moeilijk fenomeen dit. Wat heb je hem laten bekennen of kan je dat hier niet zeggen? Nou het aangegeven de mate waarin hij betrokken was bij bepaalde, ja bepaalde beschuldigingen. Peter Plasman is een, een, een ook fysiek imponerende vent. Uh -oh. Kale kop, een, vaak een beetje een, een stoïcijns uiterlijk. Jij bent een, uh, ja, een lief meisje, gaat wat ver. Maar je bent gewoon een, een, een 30-jarig meisje. En veel opener blik vind ik. Is dat een voordeel of een nadeel? Ik denk dat het voordelen heeft en nadelen heeft. Op het moment dat je de buitenwereld niet wil laten weten nou ja, wat je ergens van vindt, dan zou het een nadeel kunnen zijn. Hoewel het natuurlijk maar de vraag is of ik hier net zo zit als uh, tijdens een zitting. <laughs> dat is uh, maar de vraag. En, uh, nou, ik denk, het antwoord is waarschijnlijk nee. dat dat ook anders kan zijn. Maar hoe doe je dat? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Um, ik probeer, en ik denk ook wel dat dat lukt, uh, om dat van mijn gezicht is dus over het algemeen niet af te lezen wat ik vind van een bepaalde zaak. En of ik het goed vind wat een cliënt zegt, of dat ik het heel slecht vind. Dat ik denk, oh, dat is niet zo handig. Het komt ja. natuurlijk voor dat je in een rechtszaal staat waar, uh, waar het gaat om hele heftige feiten. Met uh, slachtoffers in de zaal, officier van justitie die een heel stevig verhaal houdt. Een meervoudige kamer die je cliënt stevig aan de tand voelt. Uh, en dan moet je wel op dat moment gewoon je, je werk blijven doen. En dat is uh, wel iets wat ik... Uh... Ja. Het kan heel moeilijk zijn, wat Esther ook beschrijft... als je in zo'n zaal staat vol met een, een, een moordzaak... Uh, vol met uh, slag, uh, de, de, de, de kunnen slachtoffers, nabestaanden... dan zit je eigenlijk gewoon met de verdachte samen. Soms is de verdachte er nog niet eens bij. Wat een proforma-zitting is, dat is nog niet de echte zitting... dat je als de enige bent waar al die agressie zich op richt. En ja, daar moet je dan toch maar even staan en dat stoïcijns ondergaan. En hoe doe je dat? Ik weet niet of ik daar bewust uh, een modus voor vind. Is, je bent op dat moment uh, echt aan het werk. En uh, je, je hebt daar vaak ook natuurlijk ook wat te doen. Je bent ook bezig ja. met goed op te Mag letten hopen, ja. wat er gebeurt. Ja, dat ja. mogen we hopen. Ja. En uh, ja, ik denk als je op een gedreven goede manier uh, je werk doet... dat je op dat moment ook gewoon geconcentreerd bent. Ik heb eens iemand bijgestaan die werd beschuldigd... Uh, van de, ja verantwoordelijk zijn voor de dood van uh, zijn vriendin. De beschuldiging was, uh, was moord. En de sfeer in zo'n zittingszaal uh, is, kan heel grimmig zijn. Dat was in dit geval ook zo. En uh, wat merk jij daarvan dan? Nou, er wordt uh, regelmatig ook een pauze ingelast door de rechtbank. En dan uh, is het de gang van zaken zo. De rechters gaan naar hun eigen ruimte. De officier van justitie gaat naar zijn eigen ruimte. En eigenlijk alle andere aanwezigen, behalve de verdachte, want die zit vast... gaan naar de gang. En dan ga jij met iedereen in die zaal naar de gang, en daar zit je eigenlijk in je toga... tussen de recherche, de ouders van het slachtoffer bijvoorbeeld... Mm -hmm. in dit geval, het pers, er is daar, gewoon, daar zit jij als enige procesdeelnemer... zit je daartussen... En dan spreken die ouders je bijvoorbeeld ook aan? Dat? Uh, ik heb niet meegemaakt, zelf niet meegemaakt, dat zij op me afliepen. Maar ik weet dat dat wel gebeurt. En er wordt op afstand wel gepraat en gewezen. Uh, maar ik weet dat dat uh, bij collega's ook wel eens is gebeurd. Dat je echt aan wordt gesproken. Van hoe kun jij? Nou, een kantoorgenote van ons heeft in een verkrachtingszaak. tijdens zo'n pauze gehoord van. Uh, hoe ze jou het vinden als ik jou slekker zou verkrachten. Daar ben ik wel goed in. En uh, dat zijn dingen die gewoon die gebeuren. En uh, er wordt, wat Esther zegt, er wordt ook heel vaak hardop gesproken... in de richting van de advocaat, zogenaamd tegen elkaar. Maar moet je dat nou zien zitten? En hoe kan zo iemand nou? Maar... Ik zeg er gelijk bij, dat zijn dingen die zijn wij gewoon meer dan gewend. Dat, daar, daar moet je gewoon tegen kunnen. Maar is dat iets waar je, waar je een nieuwe uh, kantoorgenoot wel op wijst... En, en tips geeft om daarmee om te gaan? Ja, ja nou ja, dat is, uh, je moet er niet onder gebukt gaan. Je moet er wel je moet er tegen kunnen en je, je moet ja. het ook proberen kunnen begrijpen. En dat is wel waar we het over hebben. Dat zeg je dan tegen Esther, van je moet dat maar, je moet dat maar begrijpen. Want ja, er zijn heel veel emoties. Het is natuurlijk niet leuk, maar het is nog minder leuk... als je je daar wel door laat beïnvloeden... En ja, wat moet ik hier nou mee en elke keer weer een probleem mee hebben. dus ja, Ik vind dat bij ons werk gewoon... Uh, uh, dat zit gewoon vast aan ons werk. En uh, ja, dat moeten we gewoon voor lief nemen. Ja. Doet ze het goed vandaag, Peter? Want dit is geloof ik je eerste grote media-optreden, Esther? Of tenminste, interview. Ja. Ik, uh, ja. ik zit op dit moment te twijfelen tussen uh, 8 plus en 8,5. <laughs> maar het eind is nog niet bereikt, dus het kan nog progressie kan komen. Nog, uh, ja, ja, dus nee, is, uh, 8 plus, 8,5, niet gek. Nee, nee. Is dat, is, dat, is dat namelijk, is dat eng dat je naast Peter Plasman dan die zit jou een beetje op te hemelen? En uh, ja, eng. Uh, is het intimiderend dat hij naast je zit? Nee, maar daarvoor, uh, dat, zei je, dat zei hij net al, uh, als je bij ons op kantoor komt kijken, ik denk als je dat ooit gezien had, dat je de vraag uh, niet zou stellen. Want uh, op basis van gelijkheid uh, werken we samen. Zowel in zaken als uh, He, op vrijdagmiddag buiten werktijd. Dus uh, nee, dat is niet intimiderend. Het is gewoon heel leuk om te doen. Maar is het leuk bij jullie op kantoor? Leuke ja, sfeer? Zeker, heel ja. leuk. Ja. ja, we lachen ook. Ja, het is uh, een goede mix. Er wordt hard gewerkt, uh, leuke collega's, maar ook zeker tijd uh, om te lachen. En, uh, en altijd zo'n vrijdagmiddagborrel? Ja, er, is, er wordt standaard. Al... Standaard. Bij ergens, op bij jullie op het kantoor of ergens in de kroeg? Bij Loetje. Bij Loutje. bij ons om de hoek. Uh, en biefstukken. Ja, ja. Oh, die ja. doen we dan ook. Ja. Dus, uh, ja. Die eten ja. we erachteraan. Ja. Dus, uh, uh, ik vermoed alle twee bloody as hell. pas bij mij. Ik wel. bij Ja, maar jij bent een tijd vanaf vanwege de. Ja, maar goed, ik mag, hier, mag, het, ja, dus mag het Ik Mag het een hele weer. tijd niet. Ja. Ik denk dat er weinig uh, strafrechtadvocaat zijn die hem helemaal door bak eten. <laughs> goed, Esther, wat, uh, we zijn er toch doorheen. Wat Wordt het 8 min, 8 plus? Nee, het wordt zeker 8,5. Peter Plasman, dank. Esther van der Zee, dank. Goed dat jullie er waren. Op net 5 begon dit jaar de Nederlandse editie van Masterchef. En wij spraken een van de juryleden. BNN Today. Masterchef. Sinds 1990 is het in Groot-Brittannië en Amerika... een groot succes, een van de leukste BBC-programma's vind ik zelf. In Nederland is het nieuw op de buis. Vanaf zondag breekt de strijd los tussen 50 amateurchefs... die allemaal de eerste Nederlandse Masterchef willen worden. In Amerika zit Gordon Ramsay in de jury. In Nederland de nou, misschien wel net zo kritische... maar hopelijk wel iets minder vloekende... Chefkok Peter Lute. Peter, goedenavond. Hoi. Hey, ja. ja, heel even tussendoor. Ik heb iets meegenomen wat ik oh, gisteren okay. zelf heb gegeten. Wij noemen dit thuis okay. een pastaatje. Ja. Uh, kijk eens, okay. Pennen. Het is pennen. Ik heb ook bestek voor je meegenomen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik dacht, ik neem het voor je mee. Het is nu nog warm. Neem een klein hapje. Oh, gisteren. zelf gemaakt? Zelf gemaakt? Hier staat er trots bij. dus. Ja, dat is, uh... <laughs> ja ik zou mijn handen in mijn uh, zij staan. Ik merk het ineens aan dat mezelf. Ga ik met je trots staan? Zonder trots uh, geen eten, hè? Nee, Nee. Bedoel... nee. Maar. Uh... Mm -hmm. Pittig? Ja, pittig? Ja, ik ja. hou wel een beetje pittig inderdaad. Ja, ja mooi zuurtje. Ja. Hm. pasta heb je mooi afgekoopt. Ja. Een beetje ouderwets, hè? Met cashewnoten ja. zitten er ja. erin, want een beetje ouderwets. Ja. vegetarisch Ja, klopt. Hoe ja. proef je dat? Ja, ja je ziet het hm. natuurlijk ook, maar... Nou, je, je zou het niet zien, omdat er wel wat structuur in zit. Ja, precies. Maar ja, er blijft verder niets over. Dat nee. is uh, mooi. Oké. Okay. Nou. Ja, kijk. Nou. Gelukkig. Hey, die ronde we al door. Ja, ik ben er door. Goed. Uh, Masterchef, ja. dat gaat zondag beginnen. Jij zit in de jury. Klopt. Um, leg heel even uit hoe het werkt. Het is een wedstrijd. Het zijn amateurs. En, en die titel uh, die is zo belangrijk voor die amateurs... dat ze daar helemaal, zeg maar... Uh, in losgaan. Mm -hmm. uh, aan ons de taak om uh, de 50 beste... uit uh, honderden kandidaten de 50 beste te selecteren. Yeah. En dat doen we natuurlijk ja, op allerlei vlakken. Zij moeten iets voor jullie gaan koken? Zij gaan iets voor ons koken. Ja. Ja. Ja. En iets vertellen over wat ze gekookt hebben. En waarom ze het hebben gekookt, neem ik aan? Ja, maar ook iets over uh, waarom zij die masterchef willen worden. Dus dan krijg je gelijk een stukje zeg maar, van, uh, van hun ambitie... of vanuit het verleden waarom ze zijn gaan koken... Uh, dus uiteindelijk gaat het om mensen die een wedstrijd willen winnen. Ja. Wat zijn het voor mensen die zo graag chef-kok willen worden? Ja, de laatste jaren natuurlijk iets gebeurd met die chef-kok. Ik bedoel, vroeger was het uh, een lomperik die ergens in de kelder uh, stond <laughs> te brullen. Met een sigaar boven de pannen. Uh, nou, nou, nou <laughs> <laughs> nee, zeker Ach, niet. Achter dat denk ik dan. Zeker niet, nee. Maar er is enorm veel gebeurd met het imago van een chef. Ja. Yeah. En... Uh, uh, ik denk dat het maar goed is ook. Een chef moet gewoon lekker en wel in zijn keuken staan, maar ook met die gast bezig zijn. Ook uh, spontaan het restaurant inlopen. Dat ja. is, uh, dat is, ja. Wat moet je kunnen als chefkok? Behalve goed koken. Jees, ik doe het mijn hele leven. Dus. Ja. Het is, het is, het is een, een, een hele gekke combinatie van, van: het is fysiek, het is mentaal. Het is, als je het niet leuk vindt, kun je weten stoppen. Mm -hmm. je bent er, in, in ons geval ben je er dag en nacht mee bezig. Ja, dan moet je ergens plezier uithalen. En dat is vooral, denk ik, uh, uiteindelijk uh, blije gasten. Ja. Ik heb, ik heb een, uh, uh, een, een zomer lang in een keuken gewerkt. Of nou, ik werkte in een snackbar en die zat naast de keuken. Dus ik kwam wel eens in die keuken. Het is gekke werk, hè, soms. Ja. Het is rennen, vliegen ja. en ja, maar is ook... alles in de gaten houden. En heel lang werken. Ja, lang werken is niet zo erg. Nee. Als je er maar plezier in hebt. En plezier is ook zoiets. Ja, er worden eens naar ke keukens gekeken. Is je een jeetje, wat een bot. Uh, We wat een, wat een, uh, communiceren heel strak. Ja. Dat heeft met die prestatie te maken. Maar dat heeft ook te maken met die, met die sfeer en die spanning in de keuken. Je moet iets opbouwen om die prestatie te kunnen leveren. Wij kunnen niet een vol restaurant, zeg maar... Uh, wij kunnen niet presteren zonder die werkdruk. Het moet. Het, het, moet. het moet gewoon, ja. Ja. ja. Nu staan er dan 50 amateurkoks voor je neus... Uh, ja. En dan, we denk, en ze hebben wat voor je gemaakt. Zit er een beetje, uh, zit er wat tussen? Ja, en er wat tussen. Ja? ja, er zit ook heel veel niets tussen. <laughs> Gelukkig maar. Maar dat was ook, zeg maar, ja, je je de, eerste, de eerste, zeg maar, ik noem maar even proefsessies. was echt, uh, even kaf van het koren scheiden. Uh, maar er staan nu uh, 50 mensen voor ons waar... Uh, waar er zeker uh, nu al een aantal tussen zitten waarvan de wij denken dat ze zich enorm goed gaan ontwikkelen. Ja, want dat, uh, je, je hebt het inderdaad over ontwikkelen. Ik bedoel, het is een lange weg lijkt me om chefkok te worden. Is het begin is niet te laat. Je zei net al, ik doe het al mijn hele leven. Is het niet te laat ja, het is bestaan, voor ze? Het, is, het is wat, wat bijzonder is, dat, het gaat natuurlijk ook over. Het is vooral een programma wat gaat over mensen en over passie en over kwaliteit. Um, uh, en er zitten ook heel veel jonge mensen bij. Het is nooit te laat. Ik het ik altijd... nooit. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die later zijn begonnen en die nu heel goed zijn. Ja, ik had het heel jong al, maar uh, er zitten ook hele jonge mensen bij. En nu komt er zo meteen een winnaar uit, hè, helemaal aan het einde van het traject. En dan, wat gaat die persoon doen? Is, is dat dan meteen een, een masterchef en eh, restaurantje erbij klaar? Nee, ik mag het hopen van niet. <laughs> nee, het is natuurlijk wel een prachtig mooie titel. En, en, en, uh, ja, met de juiste mentaliteit uh, en, en, en, en ambitie. Ja, zou in principe de wereld aan je voeten moeten liggen. Ja. Ik bedoel, je bent door nogal een, een, een behoorlijke jury gekomen. En je bent ook veertien aflevering, afleveringen lang. heb je een soort uh, boost gekregen van informatie. Dus het is wel een, vers, een versnelde, versnelde ontwikkeling, ja. ja. Hoe is het voor jou om uh, als chef komt dat iedereen aan jou vraagt: hey, wil je dit eens proeven? Ik ook, kom ik hier met mijn ja. schootje, met pasta aan, ja. proeven ze even. Ja. Hoe is dat? Ja, dat doen ze de hele dag. Vind ja. ja. <laughs> je er niet net gek van? Nee, want wij, wij, wij, ja, je, je moet je voorstellen, je moet proeven, want als je niet proeft, uh, kom je nergens. Ja. Dus, ja, ja, je ziet het, het kan. Nee, nou, ja, nee, nou, ja, je verwacht al het budget, ja, ook, dit ja, is een beschef zijn enorme grote dikke ja. mannen... maar dat uh, valt gelukkig. Nou, ik denk dat dat wel te maken heeft met, zeg maar... Hoeveel uh, je de, de, de, ja, maar ook de verbranding en, en dat soort dingen, ah, ja, ja. ja. ja. Media, f, media. Masterchef begint zondag op net vijf om half tien. Peter Luther, dankjewel. Tijdens de Tour de France waren wij op zoek naar een nieuwe Franstalige hit. We belden een expert en die zei, nee, Ben Long en dat weten we, dit is de hit Zondag. Spike jij bent de vinci, jij bent al sur terre, la patiënt. Van BNN Today is dit de hit van het jaar, Ben Lankles Soul met Soulman. Nog één gesprek te gaan en die is met de meest mysterieuze man van restaurantland. Al ruim 100 jaar lang bezorgt de michelin gids nachtmerries bij koks en restauranthouders. Deze week werden de sterren weer uitgedeeld. De score voor Nederland, 9 Michelin-sterren erbij, 3 weer afgenomen en Nederland telt nog steeds maar 2, 3 sterren-restaurants. Werner Loens, dat is de, het belangrijkste Michelin-mannetje... dat elk jaar een oordeel vel velt. Hij is hoofdinspecteur voor de Benelux. En hij hult zich in mysteries, want bijna niemand weet hoe hij eruit ziet. Je kan hem dus ook niet live hier volgen op onze webcam. Normaal wel, radio1.nl. Ik weet niet, misschien zie je mij wel. Maar hem mag je zeker niet zien. Hij moet namelijk gewoon anoniem restaurants kunnen bezoeken. Werner Loens, goedenavond. Goedenavond. Intrigerend. Nou... Ja. Ja. Nou ja, we hebben even op de redactie... Uh, onze hele redactie aan het werk gezet... om er ergens een foto van u vandaan te duiken. Nou, dat kostte vrij veel moeite. En dan kwamen we uiteindelijk een, een ontzettend verouderde foto tegen. Dus u weet dat aardig geheim te houden. Ja, dat er is eruit ook ziet. de bedoeling. Ja. Ja, ja, dat ga ik nu ook... Het nou. is ook heel prettig ook om te werken. Maar uh, betekent dat... Uh, stel u loopt in Zwolle de Libraïen binnen. Top drie sterren restaurant, Johnny de Boer, topkok. Ja. Die weet niet wie u bent? Uh, ik... Ja, ik zou liegen, moest ik zeggen, dat al die grote jongens mij vandaag niet kennen. Ik uh, werk ook al 23 jaar bij Michelin. Ik ben zelf ook uh, 19 jaar inspecteur geweest. Dus uh, ik, kan, ik ken Jonny, Jonny Boer eigenlijk al van wanneer hij een korte broek droeg, om zo te zeggen. Dus, ja. uh, dus ja. hij die weet echt wel wie u bent. Ja, en Sergio Herman ook. Dat zijn, ja. ook, dat zijn ook mensen die uh, mij af en toe eens komen bezoeken. Of uh, ja, als ik er eens naartoe ga, ja, dan zeg ik ook wel eens goeiedag. Ja, ja, maar de, de, de doorsneek ook? Nee, ja, die... nee, het, is, het is belangrijk als je uh, je werk goed wilt doen... dat je ook als je de, ja, de wat meer eenvoudige restaurants wilt gaan bezoeken... dat je dat ook heel, heel anoniem kan doen. Want ja. uh, als ze weten wie je bent, dan worden ze allemaal heel nerveus... en dan ja, gebeuren eigenlijk de ergste dingen. <laughs> Zoals? Ja, borden die vallen, glazen Heeft u dat wel eens die gestoord worden en zo. Ja, ja als ze als, als een vermoeden hebben wie je bent, uh, ja, dan, uh, ja, dan <laughs> gaat het helemaal niet meer uh, normaal. Maar je zou je ook zou kunnen denken, ja, is het nou zo ontzettend belangrijk dat u niet herkend wordt? Want als koks echt niet goed kunnen koken, kunnen ze dat ook niet als u erbij bent. Dus dat... Nee, maar dan heb je toch het, uh, de factor nervositeit, wat wij toch niet graag erbij hebben. En ook niet de belangstelling, uh, Michel, uh, als, als inspecteur wil je gewoon een normale klant zijn, en, of een gast, zoals men dat in Nederland zegt. Ja. Uh, en, uh, en dat is ook de bedoeling. We zijn gewoon gasten, we zijn gewoon klanten. Professionele klanten, professionele ja. gasten. We maken van alles wat we eten en alles wat we zien wel een rapport. Maar we zijn eigenlijk... Normale klanten die onze rekening betalen en die anoniem willen werken. Altijd de rekening betalen? Altijd de rekening ja. betalen. En dat mag u aan al de restaurateurs of zelfs de hotelhouders. Want wij slapen natuurlijk ook in, in hotels. En we hebben ook een, een, een selectie van hotels in de gidsen. En we betalen altijd onze rekening. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat. U komt ergens binnen in een restaurant. Neem nemen we even een... Doorsnee, één sterrenrestaurant. En dan kent dan u de omgeving om te kijken of iedereen wel gelukkig eruit ziet en of er geen stof op de vloer ligt. En hoe gaat dat? Uh, ik zou u de vraag terug kunnen stellen: hoe gaat u een restaurant binnen? En wij doen juist hetzelfde. Dus we gaan gewoon een, We zoeken een restaurant uit die we, waar we graag willen gaan eten. Ja. En dan uh, willen we gewoon een leuke avond hebben. Dan zitten we echt. Niet achter het stof in dat hoekje te gaan zoeken. We doen gewoon normaal. We gaan gewoon zitten in een restaurant. We, we snuiven de sfeer van het restaurant op. En, uh, en uh, ja, we kijken natuurlijk een beetje rond. We proberen ook in de, in de atmosfeer, in de, ja, in de ambiance van, de, van een restaurant te komen. En dan doen we gewoon zoals iedereen. Uh, normaal gewoon. Ja, niet. maar dat is, dat is een, een slecht antwoord. Want uh, ik bedoel, ik vind altijd allang alles lekker. Ik, uh, ik ben niet, ik ben niet zo kieskeurig. Uh, dus dat. Ja, ik, kijk, dat... U, u zult absoluut op bepaalde finesses letten, lijkt mij zo. Tuurlijk, maar dat is ook te zien welk soort restaurant. Want u, u, u spreekt altijd over sterrenrestaurants. Maar u moet goed weten dat uh, de sterrenrestaurants eigenlijk maar 10% van het, het geheel van de restaurants zijn die in, de, in, in het boekje staan. Al de rest zijn gewoon normale restaurants voor elk budget, budget om de hoek. Uh, ik ben deze ja. avond ergens hier om de hoek gaan eten. Dus, uh, en het was heus geen sterren, het was ook geen bib gourmand. Het was een gewoon restaurant en we zijn gewoon een controle gaan doen. om te zien Wel, wat Welke was dat hier? Is. Dat zeg ik niet. Waarom niet? Nee, omdat, ik, uh, omdat, ik, uh, ja, omdat we discreet zijn. Dat, bl dat blijft bij ons altijd uh, uh, heel belangrijk. Oh, maar dat is niet, uh, heeft u lekker gegeten? Het was redelijk. Ah, vandaar dat u het niet zegt. Ja. <laughs> Wordt u wel eens bedreigd? Kan nee. Ik u... nee. Waarom zouden we bedreigd nou, zijn? Nou ja, we ja zijn, u, zijn ook niet u gekend, heeft heel dus veel invloed... Oh, ja, oh, ik of Het hij... bedreigd is een groot woord, maar u heeft heel veel invloed. Er zitten natuurlijk er zijn echt koks en restauranthouders die serieus zitten te bibberen als die Michelin gids weer uitkomt. Dus heus niet weet u, een restaurateur die uh, ambitie heeft om, uh, om op een hoog niveau te koken heeft, heus geen Michelin inspecteur nodig om dat te doen. Een kok kookt eerst en vooral voor zijn klant, voor zijn gasten, niet voor de Michelin-inspecteur. Wij zijn daar alleen maar om te constateren op welk niveau uh, de, ja, de techniciteit, het kunde van de, van de kok is. Maar we, gaan, uh, uh, uh, we, we doen heus niet anders dan een gewone klant. Natuurlijk zijn we kritisch, want we zijn kritisch waarom omdat je, als je op een bepaald niveau gaat eten, ook een bepaalde prijs ervoor moet betalen. En als je een bepaalde prijs betaalt, moet je ook kritisch zijn, want ja... Ja, je moet eigenlijk op niveau eten. Je betaalt daar natuurlijk een prijs voor. En dan moet je kritisch zijn. Hoe, hoe, hoeveel, hoe vaak per jaar gaat u uit eten? Een inspecteur gaat gemiddeld 250 keer... tussen 230 en 250 keer per jaar uit eten. Zo. Dus een, het leven van een inspecteur is eigenlijk op een maand tijd... drie weken van huis weg... Van maandag tot vrijdag eet smiddags, s avonds in het restaurant. Doet dan ook een aantal bezoeken tussenin van hotels... of bepaalde restaurants die hij eventueel zou willen inschrijven. En ja, s'avonds slaapt hij in, elke avond in een ander hotel. En uh, zo gaat de week van maandag tot vrijdag... Het is een soort zeeman, hè? Altijd maar van huis. Eigenlijk is het wel zo'n beetje, ja. ah, en, en, Ik was u... trouwens ook vijf jaar bij de marine, dus, uh, U was ook vijf voorheen, jaar bij de marine? Voorheen, voordat ik bij Michel kwam, dus uh, ja. Dus het komt een beetje overeen. Ja. ja. Dat is niet zo leuk voor thuisfonds? Dat is niet echt niet leuk voor thuisfonds. Nee. We hebben echt uh, thuis wel iemand nodig die heel sterk is en die heel. Uh, u heeft wel een thuisfonds? Uh, autonoom. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> <Ja. laughs> hoe, hoe houdt u dat veel? 250 keer per jaar gaan die inspecteurs uit eten. Je hebt vast niet elke avond trek. Uh, jawel, weet u, de inspecteurs die, die, die voor de Michelin werken zijn echt uh, mensen met, die dat met hart en ziel doen, vol met passie. En ja, die eigenlijk maar één passie hebben, dat is eten. Ja, maar ja, je moet wel, je kan niet onderuit gezakt in zo'n restaurant, een beetje gaan hangen, doe maar een wijntje, wat je nee. thuis wel kan doen. Je moet er toch weer een beetje netjes rechtop zitten. En... Ja, maar dat is altijd het beeld dat men, dat, men, dat men creëert van een restaurant. Een restaurant is gewoon een gezellige plaats en je moet gewoon gezellig doen. Ja, dat zit wel in u. Ja. Um, even over het... Uh, ja, nee, dat doe ik verder niks mee. Maar um, overigens, ik, ik had verwacht dat... Uh, u bent, niet, uh, u bent niet, niet heel erg petitere slank. Maar u bent ook niet tonnetje rond. Dat had ik eigenlijk wel nee, verwacht. Maar en, dat... en, en ik ben ook diegene die het meest is uitgezet van, de hele, van het hele team. Ja? Het ja. Okay. zijn allemaal mooie, slanke mensen. Even over, de, ja, even over de eetcultuur in Nederland. U bent al sinds um, uh, halverwege de jaren tachtig al inspecteur. Ja. Of toen begon u. Ja. Toen hadden we ongetwijfeld een hele andere eetcultuur in Absoluut. Nederland. Wat is er ja. veranderd? Um, uh, het cliënteel. Uh, de, mensen zijn ook, uh, zijn, zijn jongeren gaan beginnen eten. Ik wil zeggen, vandaag zie je uh, in veel bedrijven gewoon een hippe dertigers, veertigers uh, die gaan eten. Uh, wat eigenlijk uh, in de jaren 80, begin jaren 80, 90, helemaal niet het geval was. Ik herinner mij uh, in Putje Drenthe, in een boerderijrestaurant, uh, waar ik als 25-jarige inspecteur aan het eten was. En dan had je daar een hele grote tafel met alleen maar oude mensen die... een Iets te vieren hadden en die, ja, die ja. bekeken mij om, om, om zo wat te zeggen. Maar, oh, hoe zielig zo helemaal alleen in een restaurant te <laughs> ja. eten? En, dus het is en, veel en, normaler en, en dat, en ge geworden, En het is om uit helemaal eten te veranderd vandaag. Dat is volledig omgeslagen. Vandaag uh, heb, je, heb je restaurants die gewoon met. Uh, die gewoon zoals overal in, in Europa. Uh, leuk werken met, met, met jongere mensen. Dus eten is ook een hype geworden. Dus uh, ook jonge mensen gaan op restaurant en kunnen er ook van genieten. En zijn ook veel mondiger geworden en weten ook veel meer over Wijn dan vroeger, want ook in, in Nederland heb je op uh, ja 20 jaar, ja, 15 jaar tijd een enorme stap vooruit gezet in, in wijnkennis. Iedereen weet wel wat over wijn vandaag, wat 20 jaar geleden helemaal het geval niet was. En zijn wij nou vergeleken met bijvoorbeeld Engeland en, en kijk, Frankrijk, daar hoeven we ons niet hè, daar kunnen we ja. niet aan tippen. Maar vergeleken met veel andere landen in Europa, Engeland, Duitsland, doen wij het helemaal niet zo gek hè? Nee, ik denk zelfs dat, ik denk ja ik denk uh, uh, in in in Engeland wordt het eigenlijk alleen maar geconcentreerd in in Londen en ja, uh, ja een beetje Manchester en zo of Birmingham uh, Duitsland uh, ja in Duitsland heb je een een heel goed niveau van sterrenzaken maar de basis is toch wel wat minder minder sterk en in Nederland heb je nu vandaag de dag Zowel pub gourmands, dus uh, restaurants die voor minder dan 35 euro een menu aanbieden. Als sterren overal in het land. En dat is juist zo leuk. Overal in het land, overal in Nederland. Van Drenthe, van Groningen, tot op de eilanden toe. Tot helemaal Putje Maastricht beneden. Zijn er overal. Eet je overal uh, heel lekker. Tot zover BNN Today voor dit jaar. In 2011 melden wij ons weer. En ook het komende jaar hoor je bij ons weer de mooiste gesprekken... het laatste nieuws en de beste live optredens. Maandag 3 januari. Dan sleuren we prestatrice Willemijn Veenhoven en haar kater... ook weer achter deze microfoon. En tot die tijd wens ik je alvast een goede jaarwisseling... en een heel mooi en kapotlauw 2011. Um... Laat niet los! Hey, how do you do, girls, Zach? 100% Esther. I love you. 100% Klaas. 100% Frits. Zeg, als je de rits van je jas zoekt, die zit op je rug. 100% Bob. 100% Bob. 0% op. Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Dit is Radio 1.